Mark Hokken met het NOS-journaal. Wikileaks-oprichter Julian Assange is door de Britse politie aangehouden. Dat gebeurde in de ambassade van Ecuador, waar hij zich jarenlang schuilhield om aanhouding te voorkomen. Assange verbleef sinds 2012 in de ambassade. Hij was daar naartoe gevlucht om te ontkomen aan uitlevering aan Zweden vanwege een verkrachtingszaak. Assange was verder bang dat Zweden hem weer uit zou leveren aan de VS dat een onderzoek heeft ingesteld naar de rol van Assange... bij de publicatie van geheime Amerikaanse documenten via Wikileaks. Onlangs heeft Ecuador de toestemming aan Assange... om in de ambassade te verblijven ingetrokken. De ambassadeur heeft de Londense politie daarna toegestaan... de ambassade binnen te gaan. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar gedaald. Voor het eerst in tien jaar... Het aantal doodswensen dat werd ingewilligd daalde met 7%, melden de regionale toetsingscommissies Euthanasie in het jaarverslag. Er was wel een lichte stijging van het aantal mensen dat een verzoek voor euthanasie indiende. Waarom er minder verzoeken werden ingewilligd is niet bekend. Minister De Jonge doet daar onderzoek naar. De politie heeft tientallen mensen opgepakt die in de buurt van Maastricht uit een vrachtwagen waren gesprongen. De vrachtwagen stopte vanochtend op de A2 bij Gronsveld sprongen dertig mensen uit die vervolgens naar een woonwijk liepen. Onder andere de chauffeur is opgepakt, maar een deel van de groep is nog zoek. De vrachtwagen staat geregistreerd in Cyprus. De komende maanden krijgen duizend mensen in Nederland een gratis tandartsbehandeling... die ze anders niet kunnen betalen. Dokters van de Wereld, een organisatie die zich inzet voor het recht op zorg voor iedereen... trekt daarvoor het land door met een tandartsbus... De organisatie schat dat een half miljoen mensen in Nederland niet genoeg geld heeft voor de tandarts. Rotte tanden, ontstekingen en ernstige pijnklachten zijn het gevolg. Het weer op veel plaatsen zon, in het noordwesten bewolkt en kans op een bui. Een koude noordoostenwind, het wordt een graad of 10. Morgen meer bewolking, dan kans op een winterse bui. Met 9 graden blijft het vrij koud. Dit was het NOS Journaal.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 Hardlopend of op de fiets. Een unieke ervaring. Dat doen we met z'n allen voor een wereld waarin niemand meer doodgaat aan kanker. Doe 6 juni mee met Alpdu6. Ga naar opgevenisgeenoptie.nl In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief. Dankjewel. Namens het internet en sieren.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 Martin hier op de Zandvoortse Radio bij Zandvoort Lunch. Ten weer het tweede uur. Ja, het feest kan weer beginnen. Laat je zelf lekker gaan. Een hele, hele, hele goeie. Goedemiddag. Ja, en zet je glimlach op, want dit is alweer het tweede uur van uh, Zandvoort Lunch... hier op Zandvoortse Radio. En uh, met uh, vandaag uh, weer heel veel gezellige muziek, informatie, regio-nieuws... en nog heel veel meer hier uh, bij Zandvoort Lunch. En uh, ja, Dolly zit er ook weer helemaal klaar voor. Ja, zeker. Ja, er is alleen zo weinig te doen voor mij. Want ja, ik moet natuurlijk een beetje dat nieuws zoeken. Maar er is telkens geen nieuws. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Je kan gewoon merken dat mensen weer lekker in het zonnetje zijn gaan zitten... op hun balkonnetje of in hun tuintje en... Uh dan gebeurt er niks, hè? En, ook en, goed, gelukkig. Ja, ja maar nou ja. Dat, dan, dan haal je ook geen frats uit hè als je in het zonnetje zit. Precies, dat bedoel ik. Of ja. veroorzaak je geen ja. botsing? Nee, ook niet. Dus, uh, maar dat ja, ben ik niet rustig. helemaal met je eens. Nee. Want je merkt ook wel, als het vaak wel nog heter gaat worden... 18 graden of zo... dat, ja. dat, dat, uh, dat, dat iedereen daar toch ook niet met zijn hoofd bij is... en dat dan de ongelukken dan gebeuren. Weer wel. Dan weer wel, ja. Maar in dat lenteweer, dan in de, nee, dan, uh, het is gewoon heel stil. Ja, ja, ja. ja, ja. ja niks aan te doen... Nee, in ieder geval. Ik, ik zoek me gek aan. Mij zal het niet liggen. Nee, aan jou zou het <laughs> zeker niet liggen. Aan mij ook niet. Aan niemand niet. En uh, we gaan gewoon lekker muziek draaien. En dan zometeen de column van Rooidongen. En uh, we hebben natuurlijk het regionieuws. Het liedje van de Zeiken hebben we al gehad natuurlijk. Maar we hebben wel uh, een uh, paar artiesten in het licht die we met ja. u gaan behandelen. En uh, ja. ja, ik ga even. Ik ga me eventjes uh, in de keuken sminken. En dan Want, zometeen, wat ga je doen dan? we gaan het zometeen over de artiesten in het licht hebben, toch? Dan ja. ga ik me even sminken alvast. Hoezo? Ja, dat Ik snap heeft... hem niet. Nee, dan gaan we dat liedje zo met de draaien, dan snap je hem wel. Oké. Okay. Okay. Iets met blauw, toch? Oh, wacht, ja, ineens. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Ja, we gaan ja, lekker ja, door ja. met de tweede uur hier bij Zandvoort Luncht. Why, why, why? Van de Kelly Family. Into a Kelly Family hier op CFM in Zandvoort. Uh, en uh, u luistert nog steeds naar het programma Zandvoort Lunch. En uh, we, hebben, we, we zijn op zoek naar nieuws. Heeft u een nieuwtje? Heeft u een nieuwtje thuis? Dan kan u ook even bellen, hè, Dolly. Ik, ik heb een nieuwtje. Oh, vertel. Ik heb een nieuwtje. Vertel. En weet je wat het nieuwtje is? Vertel. Ik zit me er net over te beklagen en ik zit weer te zoeken. En wat lees ik dan? De, bij Harlem.news uh, dat het vandaag, uh, 11 april 1954... die dag wordt gezien als de zaaiste dag aller tijden. En dat wereldwijd, hè? Ja. Wereldwijd. Nou, ik denk dat deze het uh, nog gaat evenaren. Ja, ik werd ook een beetje saai wakker vandaag. Is dat zo? Mijn wekker ging niet. Oh. En, uh, en ik lag nog maar in Maar heb jij zo'n opwindende wekker dan? <laughs> Sorry, je hebt geen alfant hoor. je nee, zegt, ik word saai wakker, mijn wekker ging niet. Nee, maar, maar normaal word je wakker, dus dan ben je met Harry wakker. Dat bedoel ik. Oh, dat bedoel ja. je. Ja, dat er ineens een boel leven is in je slaapkamer. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Door de dus wekker vandaag was het, oh, ja, ja, nou ja, daar ja, nou, ja, had ik het ook over eigenlijk. Oké, okay, Ja. <laughs> en door. En door. Ja, nee, uh, nou, vervelend dat je zo saai wakker werd. Hè? Ja, dus het is de saaiste dag... Uh. Ja, ik denk dat we misschien uh, dat we nu een record gaan breken vandaag. Maar dit programma is niet saai. Het nieuws is saai vooral. Ja. Maar uh, wat, wat wel leuk is, we hebben weer een column van Roy Dongen. Hij zegt altijd goedemorgen, maar hij bedoelt natuurlijk goedemiddag, want hij neemt hem op in de morgen. Dus uh, vandaar. Uh... Oh. Oeh, oeh. Dat is niet goed geamteerd. Goedemorgen ik... luisteraars. Er is hij. Het is weer tijd voor de wekelijkse column. Deze keer gaat de column over het niet verder kijken dan ons strand breed is of niet verder kijken dan door duintoppen hoog zijn. Het is tijd om verder te kijken naar wat Europa gaat doen. We hebben net de klucht in Engeland meegemaakt, die is nog steeds niet afgelopen. En we moeten goed nadenken wat wij willen met Stanford en Europa in de komende jaren. En niet de komende jaren voor vier jaar, maar misschien zelfs generaties lang. Want een brexit, een nexit of een sexit heeft veel gevolgen. Ik wens u veel plezier bij het beluisteren van mijn column. En volgende week weer een nieuwe... Fijne dag. Zek zit aan zee. Wat bedoelt de columnist nu weer, hoor ik u denken terwijl ik mijn column schrijf en die arme Theresa May bij Angela Merkel in en uitstrompelt met een tas vol voorstellen die toch weer worden afgewezen. Onze huidige burgervader spreekt graag over de Republiek Zandvoort. Ik vroeg mij af of die Republiek ook voor afscheiding van de EU of van Nederland zou kiezen. Daarom eens geen brexit of een exit, maar een sexit. Echter, ik ben ervan overtuigd dat Zandvoort, als internationale toeristische bestemming met zo'n 90% gasten uit Europese landen, ervoor zou kiezen in, in de EU te blijven. De EU biedt ons veel voordeel. Alle Duitsers en anderen kunnen hun euro's zonder wisselkoersverlies in onze badplaats spenderen. Onderweg hoeven ze geen uren stil te staan aan de grens van ons kleine landje. Zandvoort binnenrijden passeren ze prachtige natuurbruggen, gerealiseerd met Europese gelden. Stel dat in deze tijd Zandvoort ook uit u zou willen stappen. De Formule 1 zou niet eens hebben overwogen om hier races te organiseren. Aan en afvoer van niet voor de weg geregistreerde voertuigen, personeel en gasten zou een drama worden. Verschillende studenten uit Zandvoort studeren in het buitenland. Veelal met een Erasmusbeurs. Uit het Europese fonds genoemd naar de Nederlandse filosoof Erasmus. De buitenlandse studenten die afgelopen jaar bij ons logeerden en waarvan een aantal bij het Groot hotel van Zandvoort werkten, waren ook hier dankzij een Europees uitwisselingsprogramma dat mede wordt gefinancierd door Erasmus. Wisselkoerslijsten voor Duitse marken, Belgische en Franse franken, Deutsche kroon, Italiaanse lires, Spaanse pesetas zouden onze pensionnetjes moeten ontzieren. De prijs voor dat Franse kaarsje en flesje Prosecco zouden omhoog gaan. Over ruim een maand is het de verkiezing voor het Europees Parlement. Dus weer doe ik een beroep op u. Stem niet tegen het Europa dat ons heeft weerhouden van oorlog en vrijheid en welvaart bracht. Kijk welke partij het dichtkomt bij uw idee over Europa. Stem voor het Europa waar de toekomst van Zandvoort het veiligst bij is de komende generaties. Nu een kopje Zuid-Franse kreide -thee voor het slapen gaan. Drinkt u een kopje mee? Behoefte om te reageren of suggesties? E-mail naar columnist apenstaatje@roijdongen.com. Antwoord niet gegarandeerd. En stop loving you. Van Philen, Phil Collins, hier. Ja hè? Ja. Hij blijft van jou, houden, zei je. Ja. Dat zei je. Mm -mm. Je microfoon stond nog uit, dus vandaar dat de luisteraars het ja, nog niet hoorden. Wat is nieuw, wat's nieuw. nieuw. Ik weet wat kom ik hier eigenlijk doen? Maar ik heet Roy hoor. <laughs> ik heet Roy. Ik heet Roy dus. Ja, ja, dat weet ik. Meestal staat de schuif wel open. Ja, dat is zo. En mijn schuif gaat dicht. Zeg, hou je schuifjes dicht. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Hey, dat ben ik. Hé, hey, wat leuk. Maar ja, er is geen nieuws, dus. Uh, nou, dit was het nieuws. Nou ja, we, we hebben wel. <hijen> ja! Wat ben jij een draak, zeg? <hijen> en ze hebben ook gewoon het <hijen> nieuws niet op de scherm, hè? Nee, er is ook geen nieuws. Nou. Dus ja, er valt weinig te vertellen. Anders dan, we hebben alleen maar ZFM nieuws. En dat is dat er vandaag geen matchbox is. Matchbox. Dus na ons uh, is er geen live uitzending. Uh, dan na de uitzending die dan eigenlijk geweest zou zijn... is er weer geen uitzending live. Dus uh, dan komt er non-stop... Wat wel leuk is om te melden... Nou ja, van 6 tot 8 natuurlijk uh, zal Jong Zandvoort wel zijn... dat er vanavond om 8 uur uh, weer live muziek is bij Alternative FM. Jaap Koper heeft live muziek van... en ik hoop dat ik het nu goed uitspreek... Leuna of Lona? Nou, geen idee. Gaat in ieder geval vast weer heel mooi worden. Waar we ook even over kunnen hebben natuurlijk... want daar hebben we het nog niet over gehad is wat er het aanstaande weekend staat te gebeuren bij ons in de streken. Namelijk uh, het bloem, bloemencorso van de Bollestreek. Dat is gisteren al gestart en dat duurt tot en met 14 april 2019. En uh, de officiële optocht is op zaterdag 13 april... maar voorafgaand aan die optocht zijn er vele aan het corso gerelateerde evenementen in de Bollestreek... En op zondag 14 april kun je de mooiste corso-wagens bewonderen... in de binnenstad van Haarlem. En um, de zaterdag 13 april bijvoorbeeld is dan de optocht. En die gaat bestaan uit zo'n 20 praalwagens... en wel meer dan 30 met bloemen versierde, luxe en bijzondere wagens. En voor een extra feestelijke uitstraling... wordt de stoet begeleid door muziekkorpsen... Langs de route is ruimte voor de vele honderdduizenden bezoekers. En uh, het thema van 2019, dat is Changing World. Eens even kijken, wat is er nog meer te doen? Oh, vrijdag 12 april in Noordwijkerhout. Dan staat het avondcorso uh, vanaf 6 uur als een feestelijke lint opgesteld... in het centrum van Noordwijkerhout. En om kwart over negen trekt het Corso verlicht door Noordwijkerhout. Dat is natuurlijk ook leuk om mee te maken. En uh, ja, wat is er lekkerder dan overdekt op een stoeltjestribune het Bloemencorso bekijken? Nou, in 2019 zijn er twee tribunes waar zitplaatsen beschikbaar zijn. Deze tribunes staan in Sassenheim en in Lisse. En bij elke tribune zijn uh, toiletvoorzieningen en catering aanwezig... Elk jaar worden de tribunes populairder, dus het is aan te raden snel te reserveren. En bij de tribunes is een spreker aanwezig die veel vertelt over het Corso en de praalwagens. De prijs voor een tribuneplaats is 24,50 euro en parkeren kan voor 4,50 euro per auto. En per locatie is het mogelijk om als extra een lunch of een rondleiding langs de bloemenvelden te boeken. Nou, ik zou zeggen um, wilt u meer informatie? Kijk even op de website www.bollestreek.nl en ga lekker genieten van al het moois. Hebben we nog iets wat ik verder nog te melden heb? Nou, er, er is gewoon verder niet zoveel. Nee. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is net als gisteren weer zonnig lenteweer. En vanmiddag verschijnen er wel wat stapelwolken, maar we houden het droog. De noordoostenwind waait vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 1, 2 graden boven nul. Morgen zijn er flinke perioden met zon, maar er zijn ook wolkenvelden zichtbaar. Het blijft droog en bij een overwegend matige noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Nou, dan gaat het nu heel lastig worden... want ik had beloofd dat ik het, uh, de weekendvoorspelling ook erachteraan zou plakken. Dat ga ik doen, alleen werd ik net lichtelijk bedreigd... dat ik wel moest mooi weer moest voorspellen. En dat gaat dus niet gebeuren, mensen. Helaas, helaas, want... weekend niet. Nee, de zon schijnt wel geregeld, maar er gaan ook wolkenvelden zijn. En er is zaterdag een buienkans. En daarbij is lokaal hagel en wellicht ook een vlok smeltende sneeuw mogelijk. De temperatuur wordt zaterdag niet hoger dan 7 tot 8 graden. En zondag kan het alweer een graad of 10 worden. Nou ja, het, uh, het stelt nog niet veel voor. Maar het schijnt dat we richting de Pasen wel erg mooi weer gaan krijgen. En dat de temperaturen dan weer gaan oplopen... naar zo'n 16, 18 graden. Ah, dan hoeven we in, die, in de live-uitzending... Uh, bij Vintage... Uh, kunnen we lekker onze zonnebrandcreme opdoen. Uh, dat zit er wel dik in, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja alhoewel, of het, alsof het nou zo warm gaat worden... dat we een blokker moeten gaan gebruiken. Dat weet ik dan weer niet. Nou, nou ja, in ieder geval... Uh, als ik gelogen heb, dan is dat in commissie en uh, op een konto van Rico Schreuder. Dat was het dan 4 Artiest en het Licht. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja, want wij zijn echte smurven. Dit is een lied met een leuk refrein. Jullie zijn groot en wij zijn klein. De fluitsturf begint. Ja, zing maar na. Nou. Tweede stem? La la la la la la la la Sleutelgat, ja, ook door een sleutelgat. Kunnen jullie op een blokfluit spelen? Ja, daar kunnen wij ook op spelen. Vinden smurven dansen fijn? Ja, maar alleen op dit refrein La la la la la la la la la la la la Zijn de snurven klein? Omdat jullie groter zijn Gaan jullie met die muts naar bed? Ja, die wordt niet afgezet Gaan jullie net als wij ook slapen? Nee, wij moeten driemaal gapen Wat is jullie grootste wens? Smurven maar, dat snapt geen mens het licht. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. So waren de liedjes van de Sidekick. Of nee, nee Artiest in het Licht. Dit waren twee artiesten in het licht. Twee van de zeven overigens uh, die ik uh, geselecteerd had. Want er waren nog veel meer hele goede artiesten... Uh, die vandaag wat te vieren hadden of te gedenken. Uh, dit waren in ieder geval Duncan Lawrence. Uh, heeft u zojuist gehoord. Uh, die is... Uh, Natuurlijk bekend van de Voice of Holland, wat hij ooit gewonnen heeft. En hij, 21 januari van dit jaar, werd zijn deelname bekendgemaakt... aan het Eurovisie Songfestival voor 2019 in Tel Aviv. En hij zal optreden als 16e in de tweede halve finale op donderdag 16 mei. Nou, waarom zat hij nou vandaag in die rubriek? Omdat Duncan de Moor, want zo heet hij eigenlijk... Uh, op 11 april 1994, geboren is in Spijkenissen. En dus vandaag jarig is. En wel ja. 25 jaar oud. En trouwens, niet de voor is gewonnen. Hij heeft, was deelnemer. Oké, okay. ja. hij deed mee. Oh. Hij deed mee. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat was fout voor mij. Goed, de, daarvoor hebben we geluisterd naar het onnavolgbare Smurvelied. Ja, wie bedenkt zoiets? Nou, dat ja. was uh, Pierre Kartner. Kop of munt was het. <laughs> ja, hij is geboren in Elst op 11 april 1935... en voornamelijk bekend als Vader Abraham. Een Nederlandse zanger, componist, producer... en ook de man achter het succes van talloze artiesten... in het levensliedgenre. Nou, dus deze twee hebben we daarmee even in het zonnetje gezet. Nou, en het zonnetje schijnt buiten, dus dat uh, komt helemaal heerlijk, goed. Heerlijk, ja. ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hé, hey Dolly, ik uh, heb nog even een vraag aan jou. Ja. Ik uh, was van de week uh, was ik, uh, bij Artis. En het was weer heel erg lekker zonnig uh, toen. En um, ja, het was uh, heel lekker weer. En ik stond ja. bij de giraffen. En ja, ja. toen vroeg ik me af, Dolly, ja. zou die giraffe eigenlijk zijn eigen scheet wel ruiken? Moet ik daar een Syrië? Wat moet ik daar? Mensen, wat moet ik hiermee? Lekker naar muziek luisteren. Hey, I've, been, I've been thinking, I want you to be happier... I want you to be happier... When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we've begun. Every argument, every word we can't take back.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 I want you to be happier, I want you to be happier Even though I might not like this yes. I think that you'll be happier, I want you to be happier Then only for a minute, I want to change my mind hier op ZFM Zandvoort, bij Zandvoort Luncht. En uh, de lunch is alweer op. Ja, en, uh, maar hey, hoor eens even. Want jij hebt het net over dat je in Artes was bij die giraffen. Maar heb je daar die twee vliegen ook gezien? Nee. Nee? Heb je ze niet gezien? Nee, nee, nee. Ja, oké, okay. nou, Ze waren toch duidelijk zichtbaar. Ze zaten op die, kop van die, uh, die kale kop van die oude man die daar bij die giraffen zat. Oh, oké. Okay. En toen zei die ene vlieg nog tegen die andere. Hij zegt, weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden? kan koken hoor, flauwe grapjes. Ja, ja. En uh, jij lacht er wel om. Ja, de, ja. mijn eigen grapjes lach ik ja. altijd om. Ja, ja, gek is dat. Ja, ja. ja vind ik heel Beetje leuk. Jammer, hoor. Uh, ja, jammer, Beetje jammer hoor. Ja, jammer Nou ja, volgende week uh, hebben wij natuurlijk weer hier een zand uh, lunch. En uh, dan hebben we een hele leuke druk uitzending. Nou. Buiten dat we het natuurlijk over Koningsdag gaan hebben en uh, 5 mei, want er is genoeg te doen rond die dagen. Ja. We gaan bellen met Ernst Broekmeijer ja. en uh, hij gaat over het 5 mei-comité en natuurlijk het, uh, het uh, Koningsdag-comité. Koningsdag ja. En daar gaan we het uh, met uh, hem uh, natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar het is ook de dag ja. van de amateurradio. En dat vond ik toch wel een leuk moment. Want radio, het, het, het, het hele radio, het apparaat, om het zo maar te zeggen. Het radiotoestel. Het ja. radiotoestel, in jouw woorden. Maar dat, uh, is, uh, dat bestaat 100 jaar. Ja, mooi hè? Dus dat is wel ja. heel mooi. En ja. ook de dag dat van de, de Amateur Dat we dat mee mogen maken, mensen. Ja. Oh. En dat, wij, dat u naar ons mag luisteren. Oh, ook zo bijzonder. Ja. Maar, ja. Maar, maar, maar, maar dat u het ook volhoudt. Ja. Is het Nogelijk, dat ook. Ja. Vooral met Dolly. Maar... Um, <laughs> Nou, praat nou eens maar, door, man. Maar jij loopt altijd door me heen te lullen. Ik wil zeggen, ik wil zeggen we hebben iemand in de uitzending... Ja. en die heeft alles met radio te maken. En ook best wel een uh, heel mooi radioverleden. Uh, is natuurlijk als amateur begonnen, dus daar willen we graag alles over weten. Nou ja, waarom natuurlijk? Ja, nou ja, de meeste ja, grote jongens die beginnen... Als amateur... De... Nou ja, amateur, uh, bij de lokale radio starten ja. ze vaak, hè? Ja, dat is ja. toch een beetje amateurradio. Ah. We zijn geen amateurs. dat is een lelijk woord eigenlijk. Maar het is de dag ah. van de amateurradio. En daar dat... gaan we het over hebben, Dolly. En we hebben Barry Paf in de uitzending. Zo. En dat is Zo. wel heel erg leuk. Ja. Uh, bekend van Radio Dag, een heel mooi radioverleden. En daar willen wij dan uh, volgende week alles over hebben. Weten. Ja, ja, ja, ja. Want ook bij Radio Zandvoort, uh, bij ZFM Radio, zijn best bekende dj's uh, begonnen. Ja, zeker weten. Ja, zeker. Een, een poosje terug had ik een workshop, daar was Gijs Staverman bijvoorbeeld bij betrokken. En dat bleek dat hij ook bij ZFM Zandvoort begonnen is. Wist je dat toen niet? Ooit. Nog. Toen wist ik dat niet. Nee, okay, nee okay, toen hij okay. daar voor mijn neus stond om les te geven. Nee, ik had geen idee. Nee. Dat hoorde ik later van Rob. Ja, ja, wat leuk. Leuk, hè, allemaal? Ja, ja, ja zeker weten. Ja, maar nog ja. vele anderen, hoor. Ja. En, er, en er gaan er ook nog steeds vele anderen komen. Want Misschien iedereen... worden wij ook nog wel eens uh, professionele grote DJ's in Nederland. Wie weet, wie weet. Ja, wie weet. Nou, dan neem ik meteen afscheid. Echt waar? Nou, nah. <lacht> wat ben ik waard? Jij niet. Ik neem je mee dan. Oh, je neem me mee? Ja, moeten we samen achterop achter de fiets. Neem je mee? Ja, kan ook. to bear your car. Als je aan mij echt genoeg had, zeg dat je niet hoeft te gaan. de my life! In uw Zandvoortse eter is my life van Bon Jovi. En uh, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. En uh, ja, Dolly, uh, jij weet altijd zo leuk het uh, agendatje wat er te doen is vandaag op de radio of te luisteren is op de radio. Maar ja, er is vallen twee is... programma's ja. uh, af. Ook weer een saaie dag, dus. Wou ik zeggen, het is vandaag een stuk minder uh, te vermelden dan uh, anders, want het programma Matchbox komt te vervallen. Dus van 2 tot 4 uh, heeft u straks de non-stop muziek. Dan van 4 tot 6, dat programma komt ook te vervallen. Dus ook dan weer de gewoon de non-stop muziek. Van 6 tot 8 kunt u luisteren naar Thomas de Jong met Jong Zandvoort. En van 8 tot 10 is er weer een uh, live uitzending van Alternative FM... met live muziek vanuit de studio vanavond. En daarna is het weer tijd voor vader Veugen, Benno Veugen... met um, van die prachtige, hoe heet zijn programma ook alweer? Um, Patchful Radio of zoiets? Peaceful, Peaceful. Peaceful Radio, ja. ja Peaceful. Met van die heerlijke, rustige muziek. Ja. Ja, dus, het uh, is ja, een beetje een saaie dag op hier, radio. Maar u kan natuurlijk wel naar Bob non-stop luisteren, hè? Ja, dat dan wel. Dat dan wel. Nou ja, van 6 tot 10 wordt niet saai, hoor. Nee, nee, nee, zeker niet. Want, want uh, ja, Thomas, te... uh, Thomas de Jong gooit er altijd goed het tempo in met goede muziek. Helemaal voor de jongeren. Voor de jeugd helemaal leuk. En uh, ja, nou ja, live muziek vanavond. Dat wordt ook weer mooi natuurlijk. Ja, en zeker. U kan ook uh, natuurlijk naar Alternative FM Facebook gaan. En daar kan je mee, uh, vaak mee live kijken. Dus dat is ook wel misschien een leuke tip. En wat ook leuk is. Uh, Allemaal leuke dingen. Via YouTube. Alternative FM heeft ook een YouTube ja, dat, kanaal. Dat, dat en, bedoel uh, ik. Die wordt gestreamd. Ook op Facebook. Dus, uh, ja, maar wat ik zeggen wilde is dat uh, Alternative FM heel goed uw likes kan gebruiken op het YouTube kanaal. Want dan krijgen ze weer wat meer mogelijkheden om uitzendingen te maken. Dus like dat YouTube-kanaal van Alternative FM. Zeker weten. In ieder geval, dit was weer een nieuwe Zandvoort Lunch. Dolly, bedankt. U bedankt voor het luisteren. Zeker, tuurlijk. En uh, ja, volgende week zijn we natuurlijk weer met een uh, bomvol programma. Op donderdag in ieder geval. Maar vanaf maandag kan u weer Zandvoort Lunch luisteren. Hier op Zand CFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Uh, tot gauw weer.